Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Slam. Mix Marathon. Hilke Boersma. Slam. Dit is de snelste route naar je weekend en de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon. Goedemorgen Hilke hier bij je met Pim Takkenkamp. Dat is de echte naam, maar hij dacht: ik moet nog iets internationaals verzinnen. En kwam toen met Woodcamp. Ja, van Takkenkamp naar Woodcamp. Dat is goed bedacht. En je hoort Woodcamp tot 12 uur in de mix. Let's go. Ik put de record on. Put the record on, Van Dijk, Get My Love. Gedraaid door Woodcamp. Welkom bij de X Marathon. Henry is erbij. Jo, goeiemorgen. Buiten regent het hard. Binnen ben ik behang aan het verwijderen. Hey, zet je radio dan wat harder door de trillingen. Schiet dat behang misschien wat sneller los? Ook dankzij de beats van Timberland. Max D maakte de remix The Way I Are bij Slam. Goedemorgen, dit is de Slemmings Marathon. Ook weer een lekker sportweekend in het vooruitzicht. Het is een beetje regenachtig. Dan zou je denken dat is een groot voordeel voor ons eigen Max Verstappen. Die altijd goed uit de voeten kan in de regen. Maar helaas zit hij aan de andere kant van de wereld in China. De GP van China staat op het programma. Morgen de kwalificatie, overmorgen is de race. En Max begint op de achtste plek. Ging niet zo lekker vandaag in de sprintkwalificatie. George Russell ging dan wel weer lekker. Start op pole position voor de kwalificatie. Daarachteraan Antonelli ook namens de Mercedes. En Norris namens McLaren op de derde plek. Max dus vanaf de achtste plek. MUZIEK Welkom bij de pre-party van je weekend. Hier altijd vol gas met uh, de meeste beats en de beste DJs ter wereld. Dit is uh, Woodcamp. Hij draait Julian Paima en Get Stupid.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 12 op vrijdagochtend. Dit is de X Marathon. Op de wegen zien we één vertraging. Frits Meister meldt de A1 richting Apeldoorn. Tussen Bunschout en Barneveld 38 minuten langer luisteren naar de Slammix Marathon. En dat is met deze beat zeker geen ramp. Pim Takkenkamp. Dacht dan gelijk, ik moet een internationale naam kiezen en ging voor Woodcamp. Je hoort uh, Woodcamp. Tot 12 uur bij ons in de mix. Ik sla heel heel erg. Woeie. Franklin is wakker. Lekker de vrijdagochtend begonnen. En we zijn nog maar net begonnen met de Slam X-Marathon. En we zitten nog maar in de tweede versnelling. En we hebben er zes. We gaan door tot zes uur morgenochtend. En zometeen vanaf twaalf uur de lunch van Slam. En die is helemaal voor jou. Ja, 23 van de 24 uur hebben wij al helemaal voor je ingekleurd. Het uur tussen 12 en 1 doen we even samen. Ik heb een USB-stick. Die is nog helemaal leeg. En die wil ik graag even vullen met alles wat jij wil horen. Dus wat wil je horen zo dus meteen in Slam Mix Marathon Request? Welke artiest? Welke track? Van welke track krijg jij gelijk zin in het weekend? Geef het even door via een berichtje in de Slam App. Gewoon even de gratis Slam App openen op het berichtjes-icoontje klikken. En stuur dan even door wat je wil horen. Hoor je het straks vanaf 12 uur voorbij komen in Slam Mix Marathon Request. En dit is Woodcamp. tussen 11 en 12. Sydney Charles en Take It Back to the Old School. Dat is toch uh, mooi om te zien, hè? Ik had het al vermoeden, maar uh, elke week wordt het toch weer uh, bevestigd. Mensen met gevoel voor smaak, die luisteren naar Slam. Dankjewel voor de, de suggesties en de bezoekjes die al binnenkomen via de Slam app voor Slam Mix Marathon Request. Lemmer. Time to move wordt aangevraagd, gaan we zeker draaien. Omdat we wat zon nodig hebben, wordt de Sonnetans van Klank Carousel aangevraagd. En ook Danza Caduro en La Fuente en Selecta. Staat allemaal al klaar, dat je al wordt aanvragen. Er is nog plek, dus wat wil jij horen? Welke track, welke artiest wil je horen? Geef het door via een berichtje in de Slam app. Nog een paar minuten bij ons in de mix. Woodcamp bij Slam.